Het komende uur, Suske en Wiske en het hondenparadijs. Een radiostrip naar het boek van Willy van der Steen. Dit avontuur begint op een druilerige dag in december. Ondanks het slechte weer zijn Suske, Wiske en Lambiek in een opperbeste stemming. We treffen onze vrienden op het moment dat ze de Schouwburg verlaten. geen weer om een hond door te jagen. Kom kinderen, om een drafje naar de auto. Daar een borrel zou mijn deugd doen. Dat liedje kennen wij, Lambiek. Naar de kroeg voor één pintje zeker. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Echt? Niks daarvan, recht naar huis. Ja, dat hebben wij Cytonia beloofd. Uh, ze heeft jullie opgestookt. Ik had het kunnen weten. Geen weer om een hond door te jagen. Zelfs geen straathond. Laat staan, ik, Tobias. Eerst naar links kijken, en dan naar rechts, en dan als een haze wind. Heiland, Wat doe je nou? Uh, zie je dat er niet om, hoor? Wat? Uh, een, uh, een straathond liep onder de auto. Straathonden behoren nachts thuis te zijn. Een hond! Blijf hier! Oh, wat een schattig hondje. Is hij gewond? Leg dat beest aan de kant, biske. Zullen wij hem thuis verzorgen, zuske? Dat mormel komt niet in mijn wagen. Hoezo? En uw edelmoedig hart dan, Lambic? Ik had dat kunnen weten. Vlug, Lambic, naar Sidonia. Mijn vloer! Veeg jullie voeten! Maar tante! Niets te maken. Bah! Wat heb jij daar in je armen? Lambiek rijdt dit schattige hondje aan. Dat mormel! Bah, uh, wat moest ik daarmee? Tante, je, je hebt ons geleerd, geleerd goed te zijn, zijn voor dieren. dieren. Juist, kinderen. Laten wij hem snel verzorgen. Kom mee naar de keuken. Maar Sidonia, een pintje zou me best smaken. Tjee! Gaan beest hier altijd voor mensen? Ah, rustig, Lambiek. Eerst dat beestje een badje. Nou, nou overdrijf je toch een beetje Sidonia. <laughs> Het is al goed. Dat maar een brok muziek. Zet die radio af! Zet die radio af! Het is al goed. Bedankt, Lambiek. Nu kan ik echt niet naar de radio luisteren. Heb jij er iets van, zuske? Geen snors. Tant is toch een fin nou, van Wild Ik heb ik er genoeg van. Mijn kop is misschien wel hol, nou maar olympieks. voor mij is de maat vol. O, nou, olympieks. Geen borrel, geen muziek en de mormel van een hond. Ik heb er genoeg van. Salut! Oh, ah, de hondje, dat mormel volgt een hond. Daar ga ik. Nee. Yeah. Geen seconde blijf ik nog hier. Zijn. Stil! Niemand mag ons zien. Laat hem lopen. Lambiek, die geen weet heeft van het feit dat het huis van Sidonia bespied wordt, beent kwaad weg. Nog maar nauwelijks bekomen van de botsing met de hond Tobias, waarbij hij een bloempot op zijn schedel kreeg, koelt Lambiek zijn woede met een fikse wandeling. G -g. Met zo'n bloempot op een galen knikker. Kan ik zelfs iets aan mijn stamkroeg? Verrek. Ik wil met Sidonia niets, maar dan ook niets meer te maken hebben. Ik breng haar die bloempot terug. En laat die straathond me niet voor de voeten lopen. Wie zijn die twee gemaskerde mannen? Ik moet me verbergen. Ah, Sidonia schuift het raam open. Zelfs een druppeltje olie kan er bij haar niet meer af. Eindelijk een bericht voor ons. Sidonia gooit een briefje naar buiten voor mij. Maar die kerels dan? Heeft ze dan toch andere minnaars? Ik hou niet van geheimzinnigheid die mysterieus is. Ik grijp in! Wegwezen! We zijn ontdekt door die geraniumgek! Ik... Eil die bloempot tegen hun hoofd. Vrees niet, mazer Sidonia. Ik snel je te hoofd! Met die kale knikker valt ook geen land te bezeilen. Ik grijp in. Lambik heeft Tobias weer pijn gedaan. Lambik, sta op en kom binnen. Uh, iemand gooide een briefje door het raam. Toen mikte ik met de bloempot en het was raak. Oh, maar, Sidonia, wat een bui. Hoe kom je daaraan? doet het pijn? Ah, ik vergat het licht aan te steken en liep tegen de deur. I I I iemand gooide een brief, hè? heb ik gezien. En, en nadien kwam er een gil van pijn. Nou is het genoeg, Lambiek. Hoe lang heb jij in de koo gezeten? Zie, ik had het kunnen weten. Mij uitschelden voor dronkenlap. Zelfs geen halve voet zet ik hier nog. En ik die dacht dat wij vrienden ...voor het leven zou is zijn. ongeliefd oh, Toby. Hey, kom eens hier, schobbiak. Wil je nog een koekje? We op tanden, hoor. Dat is vast niet goed. Ja, die lekker. Tante is toch zo zenuwachtig? Ja, hè? Ja. Zou zij toch iets afweten... ...van dat briefje waar Lam Biek het over had? Allee, ik moet hier het raadsel weer eens oplossen. Een flinke sprong door het raam en klaar is Kees. alsjeblieft, kom hier. Nee, ik zorg. Eerst even dat briefje gaan halen. De avonden zijn koud. Even het vuur flink opstoken. Tante, waar is dat briefje gebleven? Zeur is wat minder over dat briefje. Maar Tobias had het net nog in zijn bek. Ik heb het ook gezien. Jullie bazelen, ga nou slapen. En morgen gooi je dat mormel weer op straat. Maar op, op straat, straat loopt Tobias, Tobias gevaar. Gevaar! gevaar! Zweeg me over gevaar, ik wil dat woord niet meer horen. Iemand een steentje door het venster? Ach nee, je hebt gedroomd. Nee, nee, ik hoorde ook nog een auto wegrijden. Ja, hou op met die flauwe kul. Hé, hey, maar hier ligt het steentje. Haha, <laughs> oh, dat is uit mijn schoen gevallen. Ja, ga nou maar slapen. Ik geraden, dat was Urbanus van Anus. BRT2 omroep wij, want het is nu precies 10 minuten over acht. Verkeersinformatie. Op de E10, brussel Antwerpen is ter hoogte van de uitrit Mechelen-Noord... een verkeersongeval gebeurd. Ongeval, ongeval. Aan kinderen lusten jullie een zacht gekookt eitje. Graag, Graag tante. tante. Ik weet het zeker, zuske. Het steentje was gewikkeld in een papiertje. Je hebt gelijk, trouwens... Deelkans als tante van de stad terugkeert beest als riet. Twee prima gekookte eitjes en geurige koffie. Laat het jullie smaken, kinderen. Ik heb toch veel fantasie. Maar daarmee is mijn voederbak nog niet gevuld. En ik heb dit huis niet gekraakt. Dus heb ik ook recht op een ontbijt. Even keet, schoppen. Ai. Tante, wat heb je toch... Vlugzuskens stoel. Maar wat is er dan toch, tante? Waarom maakt Tobias toch zo'n herrie? En dan die berichten over de kernraketten, Woensdrecht, Geneve, betogingen, bezettingen. Het is me allemaal te veel. Ik ben toch een vredelievend mens. Tuurlijk, tante. Maar je vergat Tobias eten te geven. Begoed zo als je. Maar, is Sidonia wel. Ben ik nog uit elke potje crème smeert zijn lik op de snuit. Ja, de poedendoos lijkt wel onuitputtelijk. Ben, mijn honddoos. O, oh, tante, wat zie je er beeldig uit. Mm -hmm. Zo, kinderen, ik vertrek naar de stad. En jullie blijven thuis. Beloofd. Beloofd. <truh>. Ze denken toch niet dat ik de godgansen dag op mijn mat blijf liggen? Ze vergeten mijn afkomst. Zodra die wandelende poederdoos de deur uitgaat, ga ik dan ook vandoor. Prima, op tijd vertrokken. Zo mis ik die belangrijke afspraak niet. Een zwarte kater. Ik bijt hem zijn staart af. <tie> <tie> Tant is over Tobias gestruikeld. is Tant is bewusteloos. Help even mee, dan dragen we hem naar binnen. Allee, het is weer mijn fout. Wacht maar tot ik je rotkater voor goed te pakken krijg. Toen hebben Suske en ik hebben er geprobeerd om hem naar binnen te dragen. Ja. En dan Biek, de dokter is net vertrokken. Mm -hmm. Tante heeft een hersenschudding. Ah. Kunnen jullie niet komen logeren? Oh, geen haar op de hoofd die daar aan denkt. Kan die straat niet helpen? Op mij kunnen jullie niet langer meer rekenen. Wat denkt ze wel? Ik kan helpen. Ik ben een stijfkop, onmeedogend. Keihard. Biek is een ezel. Heb koffers al gepakt. Jeroem, hoe durf je? Van een marsepeine huid kan je geen steen maken. Ah, Jeroem. Kijk eens wat een flinke meidwisker geworden is. Hoe maakt Marcelle Sidonia uit? Oei, oei, oei. Haar hersens werden flink geklukt. Stil toch. Tante mag de eerste dagen niet spreken. Dat is gezond. Dan moet Biek grote bek houden. Oh, maar het is toch fijn om terug bij oude vrienden te zijn. Kijk eens, ze hebben zelfs een schattig hondje. Een hond, een straathond. Tobias, gooi dat mormel eruit. Daaruit, uit, eruit! uit, Biek. Tobias is braaf. Het is een goede hond. Of ik vertrek of Tobias. <lacht> Blauwe jongen. Wacht maar, morgen vloert dat mormel jou. <lacht> het is al goed. Tobias... Tante moet rusten. Daarom moet je vertrekken, heer Tobias. Nog een paar klontjes suiker. Vaarwel. Wiske wordt voor een moeilijke keuze geplaatst. Als Lambiek blijft, moet Tobias weg. Met pijn in het hart ze Tobias zijn zwervers bestaan voor te zetten. Maar dit laatste is schijn. Wiske hijst Tobias stiekem in een mandje naar haar slaapkamer. Hij wordt er verborgen en vertroeteld. Kijk eens, Tobias, wat een flinke man met Proviant ik voor je heb. Blijf nog erg rustig, want Lambiek lust die rouw. Ik kom zo weer terug. Kom, kinderen, het is bedtijd. Oké, Lambic. Wiske, het spijt me dat Tobias weg moest, maar er moet absoluut stilte heersen. Maar Sjaar Sidonia is ernstig ziek. Biek bedoelt het allemaal niet zo slecht. Ik begrijp het. Neus, vertellen me dat er twee vreemden in de kamer van Sidonia zijn. Huh? Zelfs als verstekeling moet ik mijn speurdersinstinct alle eer aandoen. Inbrekers. Het houten maskers. Ja, niet. Ja, hier, kijk. Juva heeft die stopnaad dat briefje verborgen. We moeten het vinden, want de naam van onze organisatie staat er natuurlijk. Alleen kan ik ze niet aan. Ik moet je rom wekken. Alle deksels bijna verraden. Ik slaat die rothand op, Moes. Slaat dat? Ik heb het briefje weg, mee. je. Wacht, ik heb een idee. Ik... Rol dat peest in een handdoek, dan krijgt hij de dus schut van die rommel hier. Kom, wegwezen. Als ik Wiske geen last wil bezorgen, dan moet ik nu met supersnelle poten het huis verlaten. Er is hier iets aan de hand. Jerome laat ik slapen, want als het niets is, dan sla ik weer een mal figuur. Hij kan dat niet omlachen. <tieft> Mijn rug! Rotweest! Marmel! Tjee tjee, voordat ik hem hoogst zijn nek omdraai... ...ga ik boven kijken. Wat een rotzooi heeft die keffer in Sidonia's kamer aangericht. Is Kom hier! Jij denkt zeker dat dat mormel mijn elegant lichaam tot het laatste botje mag breken? Ik hou van Tobias. Hou en van hou een niks te Hij vliegt eruit, voor goed, voor altijd, nu, onmiddellijk, nooit. Nooit wil ik hem meer zien! Ah, ah, ah, arm misken. Ah, zij wordt gestraft. En ik word beladen met alle zonden van de wereld. Uh, uh, hoe onrechtvaardig is dit bestaan toch? <lacht> Geboren als een straathond. Keer ik weer terug naar het zwerversidee. Het uh, <lacht> natte straten. <lacht> Moorden, auto's, Lege vuilnis en <lacht> Salut, warme man. Salut, klaar. <lacht> ...uit de blik. <thuches> Salut, Wiske. Tobias. Tobias. Tobias. Tobias. maar Wiske, ik vergeet je nooit. Je bent goed voor me geweest. En dat moet je nu voor gestraft. <lacht> Hallo? Oh, met Sidonia gaat het beter, maar ze kan nog niet spreken. Ja, voor haar geheimzinnig gedrag hebben we ook geen verklaring. En daarom praten we er met niemand over. Maar eh, met wie spreek ik? Praatvaar. Sidonia heeft gevraagd zaak stil te houden. Jeroen, Lambiek. Tante wil jullie spreken. Ach, ma chère Sidonia. Beloof me dat jullie de politie niet zullen waarschuwen. Ik moet een groot geheim bewaren. Welk geheim? Toe Sidonia, vertel het mij. Wie ik met stoelen al naar beneden brengen. Is de opdringer. Ik moet leren zieke mensen met rust te laten. G, dan ga ik weer. Biske is buiten Westen. En Suske ook. Het ruikt hier naar geheimzinnig heide. Jerome, mijn ingedukte neus ruikt gas. G, dan ga ik weer. Sluit de kraan van het slaapgas af. En haal die slang maar uit de brievenbus. Ja, ze zijn alle vier in dromenland. Juist. Zet je gasmasker op vlug, naar Sidonia. Laten we opschieten, het gas is zo uitgewerkt. We leven dan wel in de consumptiemaatschappij. Maar de mensen proppen liever zichzelf vol dan de vuilnisemmers. Hé, hey, misschien heeft Liske wel een mand met proviant buiten gezet. Maar de honger gaat snel over als Tobias twee gemaskerde mannen betrapt... ...die bezig zijn Sidonia te ontvoeren. Wel Tobias niet tot het ras der windhonden behoort, zet hij toch de achtervolging in. Te vergeefs. Onze vrienden echter ontwaken uit hun diepe gasslaap. Zullen zij Sidonia nog kunnen redden? Wij zetten de achtervolging in. voorsprong kan niet groot zijn. Volgerspiek. Die kleerkast en die gek achtervolgen ons. Hoe raken we ze kwijt? Let even op, we naderen het kanaal. Hou Sidonia goed vast. Ze moeten nou snel beslissen: zich naar pletten rijden of het kanaal indonderen. Oh, oh. Ik ben uit de auto. Jerome is toch niet verdronken? En wat raar. De auto drijft. Even boos. hoog nemen onder water. Oh. Hier ben ik. Vissen kietelen tenen. Ga auto even aan wal brengen. Die schurken kunnen we wel vergeten. Zullen we dan toch met de politie waarschuwen? Niks daarvan. Belofte gedaan. Speders ze halen. Stop! Ik zag dat morgen Dat onding. Wat? Wie? Tobias. Een van ons twee is hier te veel. Ik, ik pak een planker, ik sla hem de schedel in. <truimert _> Probeer me maar te raken, kale knikker. <truimert _> ik hoorde die gemaskerde mannen zeggen waar jouw chersidonia naartoe werd gebracht. Ach, Hier, rotbeest. Mijn wraak is bloedig. God, mis. Zie, Tobias is ontsnapt. Ik achtervolg je, tot in het diepste van de hel... Oh, hey, hey, hey. Mag ik weten wie u bent? Meneer, stil. Niks verklappen. Ik ben hier nachtwaker. Maar ik kan het stroop niet laten. Dan ben jij de geknipte man om voor mij een vervelende klus te klaren. Steeds dat u dienst, meneer. Je moet een hond doodschieten. Geen probleem, geen bezwaar, meneer. ja, hier heb je een foto van hè? En dan maak je een stroopop die op er lijkt. Dat rockbeest komt er dan zo op af. En je schiet raak, begrepen. hè? Die broekdorstige blaaskaak zal nu wel verdwenen zijn. Ik ben zo eenzaam zonder jou, Wiske. Eenzaam en verlaten. Straks is het kerstmis. En weer klinkt uit alle luidsprekers vrede aan alle mensen van goede wil. De, de honden vergeten ze. Nee, maar... Nou, dat is Wiske! Wiske! Die stropen voor zijn. Als Jeroen gelijk heeft, dan schiet die Tobias zeker dood. Nee, Tobias! Die pellenbak van de stroper gaat schieten! Nou of nooit. Ik gooi een ton tegen zijn kop, oh, oh, oh. <lacht> <lacht> nou vlug zijn ze pakken. Ah, ah. Dit is het einde. Whiskey, heeft op me geschoten. Oh, op dit ogenblik soeft Tobias naar de eeuwige jachtvelden. Een borrel zal me meer dan deugd doen. Vind jou misselijk. Prost. Niet drinken. Oh ja, toch ja, ja, een flinke teug. whiskyfles bevat vergif. De whiskyfles bevat inderdaad vergif. Jeroen, help me. Ik sta oh. oh. hier aan de hand? Ach, oh, ik dronk vergif en verlaat het leven, miske. Vaarwel, ik boet voor mijn zonde. Ik ben jaloers op Tobias. Vergeef me, miske. Vergif? Maar tante gooit toch water in die fles. Moet ik dan echt niet doodgaan? Natuurlijk niet. En ik heb Tobias gered. Maar wie redt tante nou? Met deze vraag komt Suska aardig om het hoekje kijken. Want waar is Sidonia? En waarom werd ze ontvoerd? En door wie? Hallo? Met Sidonia. Ja, maar, cher Sidonia. Waar ben je? Wie heeft je ontvoerd? En waarom? Biek praat te veel. Moet Sidonia laten spreken. Ik ben gezond en loop geen gevaar. <laughs> Laat de politie er buiten. Daag. Oh, ze druunden een tekst op. Maar Sir Sidonia werd bedreigd. En wij hebben geen enkel spoor. Niets. zelfs geen aanwijzing. Waarom nam ze ons toch niet in vertrouwen? <lacht> Ik ben een arme straathond, verraden door mijn beschermengel Ben ik dan voor eeuwig gedoemd de ongelukkigste straathond van West-Europa te blijven? Nee. Hé, hey, de oren. Ik ben niet alleen met mijn verdriet. Oh, alleraardigste straathond, help me. <laughs> Bij de hondengod, een poedel met zeer en een vlinderdas in de kuifje. De barones heeft me eruit gegooid. Met lever en gal zijn naar de haaien. Dagen en nachten heb ik gehuild van de pijn in mijn satijnen mandje. Oh, zongen. Jij hebt wel het leven van een prinses achter de rug, zeg. Oh ja, elke dag tropkoekjes en gebar. Ah, ah, ah, dat is slecht. Voor de tuintjes. <laughs> Wat is jouw naam? Leuke straatloper. Uh, uh, Tobias. En uh, ik ben geen straathond. Ik, ik ben speurder. Uh, overigens, hoe heet jij? Uh, charmante onbekende dame. Uh, dan... Dolly. Dolly. Dolly, Dolly! Waar ga je naartoe, Dolly? Naar het bosje waar elke zevende nacht de sprookjeswagen landt ...om alle ongelukkige honden naar het hondenparadijs te vliegen. Uh, waar, word ik daar gelukkig? Ja. Wiske heeft me verraden. Ze wilde me om zeep helpen. Twaazen Tobias, je bazelt. De stroper heeft op je geschoten. Het was een list en jij bent erin getuind. Echt? Dan houdt Wiske nog van me. Tobias, vergeet niet dat morgen de sprookjeswagen er is. Dan kunnen we ook praten. Zodat we de mensen er eens duchtig van langs kunnen geven. Vergeet het maar. Wiske houdt van me. Nee, maar. Ik ruik malse brokjes vlees. Oh. Mijn geluk kan vannacht niet op. Vreed maar, Tobias. Het wordt je laatste avondmaal. Een ah! Trommelvriezen. Dat schot sloeg in als een bom. Verrek. Het geweer deed het niet. Domme hoor. Ik schoot met losse patronen. Ja, hm. Malle stroper. Een konijntje kan je wel strikken. Maar Tobias niet. Mijn god. Ik herken geen enkele lantaarnbal meer. Ik ben mijn oriëntatievermogen kwijt. Kom door die knoop. Nou? Is Veiling, gebouw, RNA. Maar daar hebben die gemaskerde Sidonia toch naartoe gebracht? Voorzichtig nu. Ik sluip. ...onder de garagepoort door. Zo. Ik ben binnen. Ja. Dit is de auto waar mijn Sidonia werd ontvoerd. Verdomme. Een alarminstallatie. Ik moet me verbergen. Wie hier binnenkomt, komt er niet levend uit. Trek je pistool. Oh, gelukkig. Ze gaan naar de andere kant. Nou kan ik de poten nemen. De rotklok, dan ben ik de sigaar. Nee, maar dat is Tobias. Schiet raak. Hij mag niet ontsnappen. Vlucht ik weg! Een flinke duik onder de kast Net dan weg. Laat Tobias maar lopen. Ik kan niet blijven. Stijgen. Kom. Ik Ga wil maar de Hou me niet langer. Voor. Dan we zitten hij als een rat in de val. En de kinderen. En dan hebben we een schrik. Nee, maar Sidonia is hier. Ik wil weten waar al dat lawaai goed voor is. Uh, Tobias is het veilinggebouw binnengedrongen. En onze schietijzers faalden. Domme horen, stel niets snutten. Jullie zijn alleen maar goed om whisky en vodka te drinken. Ik kieper de inhoud van die flessen in de gootsteen. Oh nee, de aanvoerbuis lekt. Zodra die schurken een plasje ontdekken, nemen ze maar te grazen. Dan maar drinken. Bepaald niet slecht, nee. Lambic heeft niet altijd ongeluk als hij om een bordje verzoekt. Ik ben zo hezaam zonder jou, olifant. En ik wals als een flamingo. Ik ben behaald, Tobias. Ik ontdekte de schuilplaats van een gemaskerde, fijn gebouw RNA. Rosbeerland is niet gediaan, want wie is de mooiste van Zieland? Oh, Tobias, ga je. Ik ben de ik ze al allemaal los in uit. <grijpte> Wat de gemaskerden mogen weerkeren en we dan doodschieten. Twaalf <grijpte> uur, middernacht, de zevende nacht. Dan kunnen alle ongelukkige honden spreken. Oh, ik bel Wiske. <grijpte> Is dat nou een uur om iemand te stellen? Hallo, met wie? Ah, Tobias. Wat, Tobias? Meneer, ik vind dit een wansmakelijke grap. Miske, tijdens de zevende nacht kan ik spreken. Meneer, u leest te veel sprookjes. Uh, Miske, herken je mijn borstel dan niet? <lacht> Tobiaske. Sorry, Miske. Ik heb je alleen maar moeilijkheden bezorgd. Ik wil naar de sprookjeswagen die landt achter de groene weiden. Niet toen. Niet doen, Tobias. Ik hou van je. Kom Cydonia, terug. Sidonia wordt gevangen gehouden in een veilig gebouw van R&A. Vaarwel, Whiskey. Ga niet weg, Tobias. Ik kom je halen waar je ook bent. Tobias. Tobias! Als ik maar niet te laat kom... Maar ik moet kost wat het kost Tobias redden. De groene weide is niet ver. Ik ben er. Gelukkig, maar waar, waar zou Tobias zijn? Dan oh, Eindelijk, eindelijk. Je bent er. O oh, lieve Tobias, wat is je overkomen? Oh. Ik ben geraadwraakt. Oh, yes. Daar is hij. Tobias, je kom hier. Help, ik verdrink. Wat? klinkt de stem van Wiske. Je vergist je. Kom op. We mogen de sprookjeswagen niet missen. Help! Wat een prachtige slechte poets. Ik neem alvast plaats, Tobias. Missen. Maar de broekjes waren, vertrek. Waar de autobie aan? Ik moet visker rennen. Dankbaarheid is immers... Je bent gewond. Tobiasje, wat is er met je gebeurd? Ah, ik, ik sprong door het raam en er lag geen matras op de stoel. Krapjas, vlug naar de dierenarts. Godzijdank, we zijn er al. Hier woont dierenarts van Praag. Een oh, kindje nou toch. Voor een straathond zoveel moeite doen. Tobias heeft mijn leven gered. Wat ja, zie jij er bleekjes uit? Doe maar, rij maar vlug naar huis. Wiske erg ziek. Moeten haar laten rusten. Stil, ze wil niet zeggen. Oh, zieke mensen spreken niet. Die ik moet leren luisteren. Tobiasje belde me. Sidonia, gemaskerde mannen. Veiling gebouw RNA. Gewoon nou eens op met die flauwekul. Honden blaffen, ze spreken niet. Die zevende nacht. Sprookjes wagen voor hondenparadijs. Tobias kan dan praten. Ja, voldoende onzin al hè? En trouwens, Sidonia wil niet dat hij iets onderneemt. Overigens, de wereld is aan de intelligente mensen, zoals ik, en niet aan fantasierijke meisjes. Viske, hé, hey, je bent toch weer gezond? Waarom zit je dan daar zo te mokken? Volgende week mag Tobias de dierenkliniek verlaten. Dat is toch prachtig? Ja, maar zolang Lambiek in huis is, kan ik Tobias niet hier hebben. Zo ja. is het. En Tobias wou naar het hondenparadijs. Geloof jij in het hondenparadijs, Jeroen? Tuurlijk. Ga zelf hondenparadijs bouwen. Ja, wij, ja, wij maken, maken samen Tobias gelukkig, gelukkig. Maken hondenparadijs op de wei achter het ziekenhuis in aanbouw. Moderne en antieke beugd. daar van schilderijen van bekende en bekende Wat een drukte, hier. Vlucht naar die Louis XVI kast. Iemand ziet me. Deur openen en verdwijnen. Baas, heb je nieuwe gegevens? Want we kunnen maar niet op het spoor van dat rodding komen. Volgens de laatste berekeningen bevindt het zich op de wei achter het ziekenhuis in aanbouw. Vooruit, volg als er naartoe. De weide achter het ziekenhuis in aanbouw? Maar precies op die plek willen Suske Wiske en Jeroen het hondenparadijs bouwen. En hoe moet dat nou als ze de gemaskerde mannen tegen het lijf lopen? En wat is dat rotting waar ze het over hadden? Er is gevaar op komst. bouwen we een fantastisch hondenparadijs. Voor Tobias en alle ongelukkige straathonden. En hier wordt ze gelukkig... Vlug. Vlug. laat je vallen. Wat is er aan de hand? Twee gemaskerde mannen voeren iets in hun schild. Moet ik naar de onderzoeken? zoeken. Hé, hey Jeroen, wat ben je dan van plan? Ga konijnengang uitgraven. Kom dan zo achter hun rug. is voorzichtig, Jeroen. Ze hebben Sidonia in hun macht. Vluchtbaan grot groot, van wij kiezen halen. En nu luisterfink spelen. Niets, maar dan ook niets te vinden. De berekeningen kloppen niet. Nee. Beetje vervelend, kriebelt neushaar. We verliezen onze tijd. Nou, ja, rustig. Nou ja, gelukkig worden we niet meer lastiggevallen door de vrienden van Sidonia. Moet ingrijpen. Straks plant bij haar angel in mijn neus. Ha, ha. Wat gebeurt er hier allemaal? Een zwaar verkoude bij. Ah, toch hier. Kom, we vertrekken. Ja, op de SPS-10 is er toch geen spoor. <SSSSSSSR> en, hierom. Hadden het over SPS-10, begrijp er niets van. Vergeet jullie Tobias niet. Geen getreuzel meer. Wij bouwen het schitterendste hondenparadijs ter wereld. Was afwezig Sidonia, verklaar ik... Je vergeet Lambiek. Lambiek die gelooft niet in sprekende honden. Lambiek, ah, nooit erg snugger geweest. En mag ik nou... Stilte, beste vrienden. Ik verklaar het hondenparadijs voor geopend. Oh. Oh, ik, ik geloof mijn eigen ogen niet meer. Bijt klaar. pantoffels. Overvolle. Vuilmuzenners, een hok met tv, lantaarnpalen, een bedje uit mos, katten op wielen. Oh, dit is het paradijs. Nog nooit heb ik Tobias zo gelukkig gezien. Jammer dat hij niet meer kan praten. Kom, gaan Biek overtuigen dat Tobias kan spreken. Maar Lambiek is en blijft eigenwijs. Hij weigert ook maar één woord te geloven van Jerooms verhaal. Die avond in de kroeg echter, na een paar pintjes, wordt Lambiek loslippig... ...en vertelt alles over de sprekende hond Tobias aan een journalist. De volgende morgen komt de kater. Goedemorgen, mevrouw Sidonia. U ontbijt en de krant... Koffie smaakt voortreffelijk. Nou, nog wat jam op een toast. Lieve hemel, wat lees ik hier? De wel ingelichte lambiek vertelde het waargebeurde gebeurde verhaal van de sprekende hond Tobias. Tomkop, ik draai zijn tong in een knoop. Als de gemaskerde mannen... Ik moet me stilhouden. Ik sluip tot bij de deur en dan kan ik ze afluisteren. Het staat in de krant. We zijn de sigaar. Als we niet snel ingrijpen, zijn we verraden. Tobias is hier geweest als die aan het blaffen slaat. Aan het praten slaat. Ik kan jouw flauwe grappen best missen, begrepen. Er spoort Tobias onmiddellijk op en maak er gehakt van. Vreselijk. Ik moet ingrijpen. Ik heb een plan. Oh ja, je doet de beroep op mijn intelligentie, mijn speurdersinstinct, mijn moed. Ja. ja, ik zeg nee. Niets, maar dan ook niets wil ik nog te maken hebben met Tobias. Wiske, we moeten vertrekken. Wiek Stijfkop, leert nooit zijn hersens gebruiken. We gaan. ...om een straathond... Nee maar... ...de gemaskerde mannen zijn hier... ...ze maken zich klaar... ...om de achtervolging in te zetten... ...ik heb er natuurlijk... ...geen smarts mee te maken... ...maar... ...ik grijp discreet in... ...ik wip... ...in de kofferbak... Jeroen, we worden gevolgd. Het zijn de gemaskerde mannen. Ja, willen weten waar Tobias is. Ik zal vol gas geven. Sneller, Jeroen. Als ze Tobias vinden, is hij dood. Moet list voorzienen. Die vrachtwagen daar, dwars over de weg plaatsen. Oeroep. Vlug, achteruit. Neem de weg langs het kanaal. Dit keer ontsnappen ze niet. Stop daar bij die brug. Ze zitten als ratten in de val. Hoeve hebben brug geblokkeerd. Nee, we rijden als de platter. Jerome, doe iets. Oké, okay. kleine evenwichtsoefening met de auto. Hoezo? Over brugrand rijden op twee wielen. Oh! Laat ze niet ontsnappen. Met een paar goed gerichte schoten. Doe niet zo stom vlug. We gaan opnieuw achter zijn. Ze achtervolgen ons alweer. Ik ben jongens met carnavalsmasker meer dan beu. Telefoonpaal flinke slag geven. Oer, oer, oer. En Jeroen, wat gaat er nou gebeuren? Kijk, kijk. Dadelijk telefoonpaal langzaam neervallen. Zijn gemaskerde mannen kwijt. En nou regelrecht naar Tobias. is weg. Misschien kijkt hij televisie. Vanavond Magnum op de buis. Zijn naar mijn lievelingsprogramma. Hij is niet in zok. Doe nou, Wiske. Hij maakt vast een avondwandeling. Nee, er is hem iets overkomen. Ik voel het. Als de gemaskerde mannen Tobias je maar niet ontvoerd hebben... Als de baas hoort dat ze ontsnapt zijn... ...dan breekt de hel los. Oh. Oh. Kijk eens. Dat noem ik intelligent optreden. Ik had me verborgen in de kofferbak. En nu ga ik rondneuzen... ...in het veilinggebouw R.N.A. <tied> Donia, u had onze plannen flink gedwarsboomd. Eerst brandstichten en dan van de gelegenheid gebruik maken om whisker te bellen. Door uw telefoontje kregen we Tobias niet te pakken. U begrijpt toch? Begrijpen, begrijpen. Ik heb er schoon genoeg van. Luister nou eens goed hè. Ik heb serieus met jullie meegewerkt. Maar nu wil ik naar huis. Maak die touwen los. Dat kan niet. Onmogelijk. Ik wil naar huis. Ik wil naar huis. Sorry Sidonia, maar we moeten eerst de SPS-10 gevonden hebben. Sidonia is over de toeren. We waken goed. Ze mag in geen geval. Wie bent u? Zet uw masker eens af. Masker. Mijn alleraardigste gezichten. Masker. Vroeger werd ik toch geselecteerd voor Mr. Universe. En nu ten aanval. Oh. Lombik! Maar, Sidonia, eindelijk zijn we terug bij elkaar. Ja, ik wist wel dat jij het was. Wie anders kraamt er zoveel onzin uit? Hoe maak je het? Hebben die schurken je mishandeld? Ja, hou op met die priekpraat en maak me los. Ach, ma's oh, maar Sidonia is vastgebonden. Maar, nu moet je me alles vertellen. Ja, dat, dat, dat kan niet, Lambikske. Ik heb mijn woord gegeven. Ach, stop, ik ben die geheimzinnigheid weer aan zat. Ik mag dit niet weten, ik mag dat niet weten. De gemaskerde man hebben me goed behandeld. Zie maar, voor mij is de maat vol. Voor mij ook. Handen omhoog. Hou je mond, als grote mensen spreken. Handen omhoog. Geen kick meer, of je bent er geweest. Oh, ik geef me over. Doorlopen dan. Sidonia volgen. De situatie loopt de spuigaten uit. Even dit brutswaarsje tegen het hoofd van die carnavalsgekejler. Ah, Vlucht! Voilà. Sidonia, grijpt zijn pistool. Wij zijn de situatie nu, meester. Vooruit, wij dringen het kantoor van de gemaskerde mannen binnen. Ha! Ah, mijn heren. Mag ik mij voorstellen? Lambiek, heldhaftig speurder, pacifist eerste klasse. Uw misdaderspel is uit. Doe nou, Lambiek. Deze heren zijn helemaal geen misdadigers. Het zijn geleerd. Ha! Geleerden, ja, me voeten Maar Sidonia, ze hebben ook nog je hersenen gespoeld. Rustig nou, ik vertel je de waarheid. Lambiek, wij zijn een team van Amerikaanse en Russische geleerden... ...en we sporen de SPS-10 op. De wat? De SPS-10? De, de, de SPS-10 SPS is een wereldlange afstandsraket met kernkop En zeer gevaarlijk, als dat ding ontploft. Betekent dat meteen het einde van België. Pero, ik geloof mijn oren niet meer. Zal ik er eens aan trekken? In België. Ja, in België. Een vreemde mogendheid lanceerde de SPS-10 en hij is neergestort hier in de buurt. Gelukkig is hij niet op Dat had ik echt niet kunnen weten. Daarom hebben de Russen en de Amerikanen beslist de handen in elkaar te slaan... en samen het gevaarlijke spul op te snorren. We hebben de strijdbijl begraven. Ah, tijdelijk. Maar waarom hebben jullie toch mijn Sidonia ontvoerd? Toevallig vond Sidonia ons werkschema. Ze kwam naar ons toe en beloofde de grootste stilzwijgendheid. Maar zij kreeg het op haar smalle heupen, zodat wij noodgedwongen moesten ingrijpen en haar hier even moesten vasthouden. Het geheim mocht in geen geval uitlekken, anders zou er paniek ontstaan onder de bevolking. Je poe, wat een verhaal. Maar, Sidonia, hoe manhaftig heb jij je toch gedragen? Goed zo, Lambiek. Maar het drama is dat wij net bericht hebben gekregen... dat de sps 10 wel degelijk in de wei achter het ziekenhuis in de aanbouw ligt. Het is allemaal te veel. Sidonia, alsjeblieft, een glas water. Sterke verhalen maken hem toch zo dorstig. Mijn klein, lief Lambiekje toch? Oh, oh. Sorry. Hier water in bolhoek gieten. Huh? En zo. So. Stomend hoofd is afgekoeld. Maar waarom maken wij de SPS-10 niet onmiddellijk onschadelijk? Kan niet. Tobias kent onze schuilplaats en als hij aan het kletsen gaat zijn we verraden. Vooruit! Jullie vertrekken alvast naar de wei en ik wel Witske. Waf, waf, waf. Ach, Tobiasje, wat ben je toch lief? Waf, waf. Weet je, toen de sprookjeswagen eraan kwam, bedacht ik me, ik wilde bij jou blijven, maar ik durfde niet weer te keren uit schaamte. Waf, waf, waf, waf. Schaamte, hè? Ja, ik had je toch zomaar in de steek gelaten. Waf, waf, waf. Waf, waf. Ha! Wat een herrie, zeg. Net op het ogenblik dat wij zo gelukkig zijn op deze vuurrode pijlen. Onze sprookjesdagen. Dolly? Gelukkig wat een sprookjespaar. Oh, Dolly, vleide zachtjes in mijn fluwele bootjes. Daar, daar is Tobias met zijn geliefde op de raket. Ziet schreeuwen. Als Tobias in paniek de knop indrukt, dan ontploft de boel. Wat moeten we dan doen? Schiet Tobias dood. Niet doen. Niet doen dat de tanden hand tegen. Niet op Tobias schieten. Ik heb geen andere keuze. Wij moeten België De Dood van Tobias, je overleef ik niet. Schieten. Wisken, arme wisken. Het moet. Ik leg aan. Tobias. De mannen willen geen enkel risico lopen en schieten op Tobias en Dolly. Alleen Dolly raakt gewond. Maar als de geleerden de raket naderen, zijn Dolly en Tobias verdwenen. En ze zien zich voor een gigantisch probleem geplaatst. Hoe moeten ze de ontsteking van de SPS-10 onschadelijk maken? Nee, ik slaag niet in het ontstekingsmechanisme los te wrikken. Probeer het nog een keer, ogenblik. Probeer het met deze speciale grijptang. De veiligheidsring is niet los te krijgen. Zaken zaak is hopeloos. Ga raket weggooien. Niet doen, rom. Het tuig kan ontploffen. Kan niemand ons dan helpen? Het niemand? Het is beter dat jullie weggaan. Wij zullen ons opofferen. Kom, kinderen! Hoerroepoerroep! Oh, -oeroe. machteloosheid, Sharon, We moeten ons verstand gebruiken. Dat is lang geleden, Diek. Ik had dat kunnen weten. We moeten een oplossing vinden. En snel, dus dan... hey, Tobias. Tobias? Ja, hij kan ons uit de nood helpen. Hoezo? Tijdens de zevende nacht kan hij praten. Wij leggen uit hoe hij de ontsteking moet verwijderen. Vlug! Ach, we, we gaan, gaan hem zoeken. zoeken. Tobias. Tobiasje. Tobias. Daar! Daar! Tobias draagt Dolly naar de sprookjeswagen. Tobiasje! Mensen zijn niet te vertrouwen. Mensen hebben geen respect voor straathonden. Mensen dulden geen hondenliefde. Tobiasje, de SPS-team van kernkoppen. Kernkoppen? En wat dan nog? Wie heeft die kernkoppen ontwikkeld? Tobiasje! Ja, kunnen ja, De mensen. Maar alleen jij kunt de ontsteking onschadelijk maken. Je hebt gelijk, Tobias. Jij kunt nu duizenden levens redden. Tobias, Dolly, de sprookjes waren zoekt vanavond voor de laatste maal. De mensen hebben ons geheim ontdekt. Oh, oh, Tobiasje, ons geluk is van korte duur geweest. Maar jij kunt de mensen voor altijd gelukkig maken. Doe het, Tobiasje, red ze. Het geluk is slechts een kortstandig sprookje geweest. Oh, oh, oh. Ik, ik doe het, dolletje. Ik, ik vergeet je. Nou, ik... Dit, dit moet de zijn. Als ik mijn pitten, nou maar omheen krijg... Ik... ik Proficiat, Tobias. Eindelijk is er een einde gekomen aan dit bange avontuur. <laughs> je, Tobias. Ja, ik ik hou het hiervoor voor gezien. Wat oh, ja. gaat ja. Met Dolly. Suske, <coughs> Liske, Sidonia, Jaron, Lambik. Wij zijn jullie dankbaar. Wij beloven jullie de zaak stil te houden. Afgesproken? Ja. Geleerden, Russen en Amerikanen, ik hoop dat dit voorval voor jullie een wijze les geweest is. Wapens zijn gevaarlijk en bedreigen de vrede. Terwijl Sidonia de Russische en Amerikaanse geleerden les spelt, ze pleit voor vrede onder alle volkeren, rent Tobias verdrietig en ontroostbaar weg. Op zoek naar zijn geluk, zijn Dolly, zijn hondenparadijs. ...voor Tobias helaas geen happy end. De volgende ochtend bezoeken Suske en Wiske voor het laatste maal het hondenparadijs. <lacht> Tobias, je zal nooit meer terugkeren. Nooit. Nooit. Doe nou, Wiske. Tobias en Dolly zijn nu dolgelukkig. Maar niet in ons hondenparadijs. Hé, hey, kijk, kijk, daar eens... Tobias en Dolly. Dolly leeft. Ik ga Tobias vragen. Nee, dat kan niet meer. De zevende nacht is voorbij, hè. En Tobias kan nu niet meer spreken. Je geluk is grenzeloos. Juist daarom moeten wij hem nu met rust laten. Ja, ik, ik sleepte me in de sprookjes. Maar toen bedacht ik me. Ik dacht... Laat ik nooit meer in de steek. Oh, en ik sprong uit de wacht. Ja. En ik was ineens helemaal <tog> de Dan ben gelukkig hier bij jou, bah. Tobias. Hier in het hondenparadijs van Suske en Wiske. Oh. <tog> <tog> <tog> We zullen nooit weten wat er precies gebeurd is. Hoeft ook niet. Zij zijn gelukkig. Wij ook. Kusje. Kusje. Je schat, zuske. Dit was Suskewissen en het Hondenparadijs naar het boek van Willy van der Steen. We hoorden stemmen van Sandrine van Rooij, Barbara Dieker, Marianne Rector, Paula Major, Robert Albenink Tijn, Paul van Goorkem, Jan Wechter, Olaf Wijnands, Piet Ekel, Ad Hoeimans, Kees van Ooyen, Kees Broos en Frans Kokshoren. De bewerking was van Yves Jansen en de muziek van Werner Penzaert. En de regie was in handen van Irene Poorten. En verder werkte Bart van Leeuwen er hard aan.